Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meisje van 16 is vannacht neergestoken in Mondvoort. Ze komt zelf uit IJsselstein en werd gevo gewond gevonden op straat naast haar fiets. Snel daarna is een man van 35 in de buurt van waar het incident gebeurde opgepakt. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is onduidelijk hoe het nu met haar gaat. Ook is nog niets bekend over hoe het incident kon gebeuren. De nieuwe CDA-leider Wopke Hoekstra denkt niet dat zijn partij na de verkiezingen met de PVV gaat regeren. Dat zei hij in het tv-programma WNL op zondag. Met deze opvattingen, heb ik overigens ook eerder gezegd, uh, en ook met, met, met, met het drama van het eerste kabinet Rutte, ja, is dat natuurlijk niet, uh, ligt dat gewoon totaal niet voor de hand. De partij van Geert Wilders wil onder meer een ministerie van de-islamisering, staat in het verkiezingsprogramma. Bij twee aardverschuivingen op Java in Indonesië zijn zeker elf doden en tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde op ongeveer 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Jakarta. De afgelopen dagen heeft het daar flink geregend en hulpdiensten kunnen het gebied vanwege het slechte weer moeilijk bereiken. En meer nieuws uit Indonesië. Reddingswerkers hebben in de Javazee lichaamsdelen en vrakstukken gevonden. Gisteren stortte een Boeing 737 neer. Het toestel was van een Indonesische maatschappij en was een paar minuten eerder opgestegen vanuit Jakarta. Correspondent Annemarie Kass volgt voor ons de reddingsteams. Gisteren hadden ze problemen met het weer. Vandaag gaat dat beter. Duikers uh, lijken vrij goed zicht te hebben. Uh, en je ziet ook wat zij aan land brengen, dus aan brokstukken. Uh, ze hebben ook, ook uh, lichaamsdelen geborgen, twee Rijkzakken vol zijn naar een ziekenhuis in Jakarta overgebracht voor identificatie. Er gaan verschillende scenario's rond over de oorzaak van de crash. Bijvoorbeeld dat het met het slechte weer te maken zou hebben en dat het toestel te oud zou zijn. Het weer, bewolking en op sommige plaatsen regen. Het wordt 1 tot 6 graden. Morgen vooral bewolkt, maar tot de avond blijft het droog. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 de aflossing al binnenkomen. Rob Harms in de vorm van een schaatscoach. Zo ziet hij er een beetje uit. Met zo'n muts op. En de heer Vos is er ook. Dus wat dat er gaat helemaal goed. Gaan jullie dat nieuwsbericht nog over die Vossen vertellen? Of de... Heb al Hebben jullie gisteren al gedaan? Oké, okay. dus, dus dat, dat hoef ik dus niet meer te vertellen. Dat er een... ja, voor de mensen thuis die dat dus nog even willen weten... er is een Vos aankomen wandelen... Bij het politiebureau, eh, Vos had wat... Eh, maar goed, de doortastende agenten hebben we heel kordaat op weten te treden. Door het beest eh, zo snel mogelijk eh, naar de dierenambulance en eh, naar de dierenarts eh, te brengen. Dus eh, wat dat er gaat, eh, is het eh, dier ook eh, gewoon gered. Dus helemaal niks aan de hand eh, wat dat er gaat. Uh, overigens, dit eh, eerste nummer van dit uur tussen 1 en 2... was eh, be, van een tijdje terug Peter Brown met Day Only Come Out Night... Altijd wel goed voor de mensen die nog uh, een hangover hebben van gisteravond. Ja, uh, uitgaan kan je niet. Dus dan moet je je eigen discotheek maar uh, een beetje gaan uh, zien te verzinnen. Dus uh, dat is een beetje uit het uh, verleden. Pieter Brown uh, deed het altijd wel heel erg leuk in die, uh, die discotheken. Nu, weer tijd. Uh, nou ja, dat is eigenlijk ook wel een floorfiller eerlijk gezegd. Uh, we, we kennen er wel van uh, Girlfriend. Maar dit was ook een, uh, een bekende van haar, uh, wat dat betreft: The Giving You the Benefit of the Doubt. Out of you I think there's still good in you bro. Don't give me no reason Not to trust you Thank you. ze ook op de maan hebben gelopen, deze dames, met de dame die we het meest en prominent horen, Patty LaBelle. Die heeft later ook geloof ik nog eens een keer een duet gedaan met Michael McDonald. Maar dit is toch haar eigen groepje. Bovendien, die Patty LaBelle die dook nog wel eens een paar keer op in wat soundtracks. Zelfs twee keer bij Eddie Murphy's Beverly Hills Cop. Dus dat is ook al een prominente plek uh, ingenomen. Uh, Walking on the Moon, ik maakte die, uh, die kwingslag uh, daarvoor na, naartoe. Want dat was het uh, nummer dat je ervoor hebt uh, kunnen horen. En ah, goed, uh, we gaan uh, weer eens eventjes uh, nog verder. Want uh, de heren boven zijn nog druk bezig met, uh, met het uh, systeem uh, een beetje bij te werken. Want dat, uh, dat was de oorzaak dat uh, vanmorgen het uh, even een paar uurtjes stil. Of één uur, zeker één uur uh, stil. En uh, twintig minuten na het uh, jazzprogramma... Maar goed, um, waar verloren wordt zijn er ook winnaars. En waar uh, niet wordt gewonnen zijn er ook verliezers. Nobody wins <totstutters> van Elton <Hamilton> John. I felt <middels> the pain they tried hard not to show. But through the simple eyes of youth, it wasn't hard to see the truth. periode dat uh, dit onder Italo is uh, gevallen. Dat um, dateert ook alweer van uh, begin van de jaren 80. Advance en Take Me To The Top. Daarvoor was het uh, de buurt aan Elton John met uh, Nobody Wins. Uh, nog even gewoon uh, nieuws uit de eigen badplaats. Tenminste, als ik het uh, mag geloven wat er staat... Uh, want in uh, 2021 keert de Formule 1 dus na 36 jaar terug uh, op het uh, circuit van Zandvoort. Maar er is nog iets uh, wat, uh, wat ook uh, misschien toegevoegd wordt. Uh, is dat de historic Formule. ...Pre-European Cup ook daar uh, namelijk in de zomer zal worden verreden. Dus dat uh, is misschien ook nog iets wat uh, voor de sportfans interessant is. Straks in uh, het programma tussen 2 en 5 op de zondagmiddag... ...is er nog een pitreport... Tenminste, ik ga ervan uit dat er nog een... Ja, kijk, al zelf knikt. Dus er zal uh, nog iets uh, daarover uh, verteld worden... want er is nog veel meer in het uh, gebied van de, de autosport. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan een uh, parijs Dakar. Uh, dat zou ook zomaar uh, kunnen. Je weet het maar niet. Uh, wat dat er gaat, uh, is het altijd spannend om tussen 2 en 5 uh, dan maar even te gaan luisteren. Sam Smith, een van de nummers die vaak door Rob en AJ uh, te horen is. Nu draai ik hem zelf eventjes. Hier is Diamonds.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 Michel. En daarvoor hoorde je uh, Sam Smith met het nummer Diamonds. Wat dat betreft uh, gaat het uh, vrolijk uh, verder hier uh, bij deze omroep. Uh, straks, uh, zoals uh, gezegd, uh, gewoon ook uh, weer bemensing. Uh, ik heb nogal uh, wat, uh, wat ik uh, nog weg uh, zou kunnen draaien. Dat, uh, dat ga ik ook uh, zeker doen. Want uh, volgens mij staat er iets uh, zo hard te piepen dat ik even mijn koptelefoon maar eens even wat lager ga zetten. Want anders dan piept het... Zo hard dat het uh, thuis uh, te horen is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, tijd voor een uh, nummer van de Doors. Lijkt me ook wel eens even gezellig. Love her madly. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Or don't you love her ways? Or tell me what you say. Or don't you love her? your Aan waar ik beter niet had aan uh, kunnen zitten. Maar goed, uh, nu, uh, nu zit, zit ik iets uh, te doen waarvan ik denk, hé, hey, dat zat in mijn muziek. Maar goed, laat ik dan maar gewoon even van de oude WCD uh, gaan draaien. Want ik had iets anders in gedachten. Goed, Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. Het loopt al tegen twee. Hè? Dus het uh, wordt uh, tijd uh, van mij om uh, in ieder geval plaats te gaan maken. Zo dadelijk. Want dan uh, komen de heren uh, Vos en Harms aan de beurt. Uh, die die, uh, die gaat een stuk soepeler dan in uh, de Verenigde Staten. Maar ik heet ook geen Donald Trump. Ik heet gewoon Jaap Koper. Dus dat is het uh, verschil. Kijk, het, uh, zo werkt dat. Je moet uh, gewoon klaarstaan dat uh, straks die jongens... Gewoon een frisse start uh, hebben. Oh hé, hey, wacht even. Dit is uh, denk ik niet helemaal uh, de bedoeling. Ik had uh, iets heel anders in uh, gedachten. Want normaal gesproken is het uh, een beetje voor de positiviteit. Want dat het alleen maar beter kan gaan... zal zonneklaar wel blijken in 2021. Ik heb hem in de tijd uh, dat we hier heel langzaam uh, mochten opstarten... weer met uh, de nodige live-programma's. Heb ik hem vaak uh, gedraaid aan het eind van het programma. Zo nu ook. Howard Jones. Things can, can only get better. Dag hoor. We're not scared to lose it all. Security shot through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skeptic hands won't keep us from the things we plan. Unless we're clinging to the things we pride. Let like the fire show Get to 60 and you'll know regrets It might take a little time alone